Mark Hokke met het NOS Journaal. De VS en China tegen de kernproef en de lancering van een lange afstandsraket eerder dit jaar. Beide landen hebben een ontwerpresolutie opgesteld... die vermoedelijk nog deze week door de VN-veiligheidsraad wordt aangenomen, meldt persbureau Reuters. Wat erin staat is niet bekend. Noord-Korea hield op 6 januari een kernproef naar eigen zeggen met een waterstofbom. Een maand later werd met een lange afstandsraket een satelliet gelanceerd... De VS denkt dat Noord-Korea zo wilde testen of het Amerika met een raket kan bereiken. De kinderombudsman vindt de opvang van asielkinderen in noodopvanglocaties te kort schieten. Ook vindt ombudsman Dullaert dat de kinderen veel te lang in die centra moeten blijven. Er is te weinig ruimte om te spelen en om aan sport en ontspanning te doen, zegt hij. Volgens Dullaert duurt het op sommige locaties weken voordat de kinderen naar school kunnen... De kinderombudsman zegt dat onderwijs juist structuur biedt die de asielkinderen nodig hebben. Aan de grens tussen Frankrijk en België zijn bij extra controles de afgelopen dag meer dan 90 mensen opgepakt. Het zijn vooral migranten afkomstig uit het vluchtelingenkamp in Calais. De Franse regering wil dat kamp ontruimen en veel bewoners vertrekken daarom alvast. België wil voorkomen dat die mensen aan de Belgische kust neerstrijken. De A76 bij Heerlen blijft mogelijk tot de ochtendspits dicht. Gisteren gebeurde op de snelweg een ongeluk met een tankwagen. De bestuurder kwam daarbij om het leven. Omdat er een brandbare stof in de tankwagen zit, blijft de snelweg voorlopig dicht. Een chemisch bedrijf uit het roergebied pompt de vrachtwagen op de A76 leeg. Het weer, opklaringen met lokaal kans op een winterse bui. Het wordt 1 graad aan zee tot min drie in het oosten. Daar kan een misbank ontstaan en het kan glad worden. Overdag, vooral in het westen, enkele buien. Het wordt dan 5 graden. Op vrijdag en in het weekend blijft het droog en schijnt ook af en toe de zon. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht.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 Don't matter.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 himself more than Kim and yeah, I'm like, boy, stop, run that back, goddamn you, father, can you play that sack, hard ass too, Mr. Know-it-all, think you got flood now to a formula, I'm like,